10 uur. Waterboog moet met het NWS-journaal.links zegt dat een meerderheidscombinatie van deze vier niet mogelijk is. Net als vorige week hebben de partijen vandaag nog gesproken over een mogelijke doorstart van de eerder gestrande formatiepoging. Die formatiepoging mislukte vorige maand omdat de partijen het niet eens konden worden over migratie. De oproep van een Amsterdamse moskee om niet te demonstreren tegen de Marokkaanse overheid is slecht gevallen bij de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Een imam van de Amsterdamse moskee zei vrijdag dat de Marokkaanse protesten tegen corruptie en voor meer democratie niet in Nederland gekopieerd moeten worden. De Raad van Marokkaanse Moskeeën noemt het onverstandig dat een imam politieke uitspraken doet. De Raad gaat de moskee daarover een brief schrijven. Topman Travis Kalanick van taxidienst Uber is een belangrijke vertrouweling kwijtgeraakt binnen het bedrijf. Die is opgestapt na een onderzoek naar de fysieke werkcultuur bij Uber. Personeel had geklaagd over seksuele intimidatie. Ook zou de leiding alleen maar denken aan winst en prestatie. De conclusies van het onderzoek zijn nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat het ontslag van Kalanick's vertrouweling een van de aanbevelingen is. Of dit voor de topman zelf ook gevolgen heeft is nog onduidelijk. Een republikeinse politicus is in de VS veroordeeld tot een taakstraf en een boete voor het mishandelen van een journalist. Ook moet hij een cursus omgaan met woedeuitbarstingen volgen. De politicus viel een Britse journalist aan die een vraag wilde stellen over een gezondheidsplan. Het gebeurde vlak voor de verkiezingen in de staat Montana, die de politicus trouwens ook nog heeft gewonnen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Cinema. Ja en heel hartelijk welkom bij twee uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Akobé en we presenteren filmmuziek. En zoals je het vaker luistert, weet je dat het eerste uur vooral pop. Nou, deze keer zat er veel jazz in. Maar het tweede uur is er wat meer romantische muziek... de meer uh, de symfonische muziek, de meer klassieke muziek... met onder andere muziek van Howard's End. Een, uh, ik las dat daar BBC een nieuwe serie van gemaakt heeft. Uh, Jane A. Jolie, een film van François Ozon... met muziek van Philippe Rombie. Gladiator, muziek van Hans Siemer. Trouwens, Hans Siemer heb ik ook op de rol staan voor The Lone Ranger... En een nieuwe film. The Pirates of the Caribbean. Dead Men Tell No Tales. Uh, Geoff Zanelli. Uh, Wonder Woman is er ook nog. En Nights in Rodanthe. Nou, dat is weer heel wat om uh, deze mooie maandagavond. Trouwens, als je het weer bent gehoord, dan word je daar toch wel weer een beetje vrolijk van. Het wordt warmer, warmer en warmer weer de komende dagen. Dus dat gaat de goede kant op. Howard's End, zei ik. En dat gaan we draaien. Howard's End was volgens mij een film uit 1992. Komt-ie. Titelmuziek. Richard Robbins. Uh, Howard's End is een Brits film uh, van James Ivory. Werd uitgebracht in 1992. En het scenario is gebaseerd op een gelijknamig roman van E.M. Forster. Uh, de andere films, A uh, Room with a View en Maurice. Er uh, zijn ook uh, boeken van E.M. Forster die bewerkt zijn. Het grappige is dat deze film uh, volgens mij nu in een BBC-serie opnieuw uit gaat komen. Ik dacht tv-serie werd... Uh, even nog wat kleine details over de film. De film is gemaakt met een budget van 8 miljoen en heeft ongeveer bijna 26 miljoen opgebracht. Dus er is wel winst gemaakt. Als ik kijk naar de hoofdrolspelers van die versie, dat waren de hele bekende: Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, Emma Thompson. Nou, en die Emma Thompson heeft ook nog wat gewonnen volgens mij een Oscar. Een uh, Bafta's. Nou, kortom, een prijswinnaar van een film en nu een nieuwe. Ik heb nog even gekeken of ik de muziek van deze nieuwe tv-studie al kon vinden, maar was het nog niet vinden voor me. Dus die hou je van me goed. Vandaar dat ik met de oude film nog een keer doe. Uh, dit zijn de, even kijken, de aftitelmuziek uit Howard's End. Ja, het lijkt wel of we bij CFM Klassiek zitten. En als we dan toch in die mood zitten van klassiek muziek, kom ik bij een bijzondere film. Die film heet Piano Forest, een Japanse film Piano no Mori. Uh, Mozart, Beethoven, Mendelssohn Chopin, de kinderen in manga Piano Forest jagen er de ratten mee op hol. Op hun fantasie Piano in het bos, de ultieme film om het opgroeiende kroost aan het klavier te krijgen of te houden. En met de ingetogen pianistenzoontje Suje... en de dondersteen Kai als pianospelende vrienden... in een Japanse provincie-stadje. En dat pianospelen gebeurt in het bos naast de school... of op de piano van hun leraar, een oud-pianist. Een obligate wedstrijd speelt de rol van splijtswam. Maar tegen die tijd is de vriendschap niet meer stuk te krijgen. Die film is op Arte... Ik weet niet of je daar wel eens naar kijkt. Er zitten af en toe best hele mooie films tussen. Onder andere deze Piano Forest. En daar een kort stukje van met Mozart sonaten. Ongelooflijk een piano in het bos En uh, deze muziek spelen om de ratten mee weg te jagen Eigenlijk een fantastisch mooi gegeven Een piano in het bos Ik ben ooit een keer, jaren geleden, midden in de nacht om een uur of twee, was denk ik drie misschien zelfs wel Een drummer tegengekomen in het bos Die zat daar gewoon een partijtje te drummen Op een echt groot drumstel Bijzonder ervaring uh, Dit was een, een nummer van Mozart Maar wat moet je naar Mozart draaien Ja, dan kom ik toch uit Bij Françoise Ardi het film Jeune et Jolie. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Jeune et Jolie. Fransvaise 18. Lamour du garçon. Beetje, ja... sensuele stem. L'amour De En dit is CFM Cinema, met onder andere de zaantrek Jeune et Jolie. Een film van François Ozon, aanstaande vrijdag 16 juni om half twaalf op NPO 2 te zien. Uh, zit er zitten veel bekende spelers in. Het is François Ozon's soft, erotische, maar intellectueel preutse versie van uh, Bunel's beroemde Belle du Jour. Is het verhaal van een jonge Parisienne die zichzelf voor 300 euro per keer prostitueert... Helaas wordt de film geteisterd door dezelfde valse onschuld... en dezelfde emotionele verwarring als die van het hoofdpersonage. Dit is een glossy geïdealiseerde versie van de prostitutie... die zelfs binnen de eerste tien arrangementen van Parijs niet bestaat. Maar waarschijnlijk alleen in de fantasie van sommige mannen. Evengoed werd de film genomineerd voor een Gouden Palm en een César. Uh, ja, toch wel een aardig film. zit mooie muziek in van Philippe Gombi... en onder andere deze Jeune et Jolie... nu de hoogste tijd voor een viersterrenfilm. Gladiator volgens mij één keer per jaar minimaal. Misschien zelfs wel twee keer per jaar op de televisie. Aanstaande dinsdag om half negen op Veronica Gladiator. En daarom muziek van Hans Zimmer uit Gladiator. Earth. Gladiator dinsdag 13 juni te bewonderen op uh, Veronica. De Romeins, Romeinse generaal Maximus, gespeeld door Crow, verslaat een Noord-Europees barbarenleger en wint daarmee het diepe respect van de keizer. Dien zoon, Commodus, is stikjeloers, pleegt vuig verraad, laat Maximus ontvoeren en verkoopt hem als een slaaf. Maximus zal wel sterven in de arena van de gladiatorengevechten, denkt uh, Commodus. Ik zou bijna zeggen een opzwepende sandalenfilm waarin de gladiatorengevechten ongekend spectaculaire beeld worden gebracht. Waarin de held leeft volgens de code van kracht en eer en de schurk ongezonde belangstelling toont voor zijn zusters. Vijf Oscars waaronder die voor de beste film. The Might of Rome Gladiator, dinsdag 13 juni, half negen. Prachtig film, geweldige saamtrek. Ik denk beloond met uh, volgens mij wel vier en halve sterren, maximaal 5, natuurlijk. Film was vier sterrenfilm. Zeker de moeite waard. Hele mooie muziek van Hans Siemer. En daar kom ik bij een wat meer een romantisch film, die op diezelfde avond uitgezonden wordt. En dat is op net 5 om kwart voor elf, Nights in Rodante. En daar wat muziek uit. Muziek is van... Janine Tesori. Even kijken welke we doen. We doen deze. echte romantische film Nights in Rodanthe. De gescheiden Arienne Willis, die nogal worstelt met haar gevoelens voor haar ex, past voor een vriendin een weekend op een pension aan de kust van North Carolina. De enige gast is dokter Flanner, gespeeld door Richard Keer. die een weekend vrij wil nadenken over de tumultueuze fase waarin zijn leven zich bevindt. Langzaam maar zeker vinden de beschadigde mensen steun bij elkaar. Ja, romantische film. Nicholas Sparks is de bedenker. Die kennen we allemaal van de Notebook. En als je dit ziet, een white wine dinner. Nou, dat betekent dat de robotiek kan losbarsten, natuurlijk. Muziek. Janine Tessori. Ritme van Sanford. En tot slot de end credits suite uit Nights in Rodanthe, dinsdagavond kwart voor elf, net vijf. Maar de film op zich heeft niet zo'n hoge waardering gekregen. De soundtrack wel. De soundtrack is toch nog een bijna vier sterren soundtrack geworden. Dus die is op zich wel aardig. Ja, het, een verhaal van Nicholas Parks. Dan weet je eigenlijk al hoe het afloopt. Krijgen ze elkaar? Dat blijft de vraag. Ja, Nicholas Parks, dan weet je het eigenlijk wel. Um, daar zijn we toe aan een nieuwe film. Een nieuwe film... Die heet The Pirates of the Caribbean. En er is een nieuwe film van uitgekomen. Of die, ja, die is net eigenlijk in première gegaan. Dan moet ik eens even kijken waar die staat. The Pirates of the Caribbean. Uh, is uitgekomen eind mei in Shanghai. Draait denk ik nog niet in een Nederlandse bioscoop. Ik heb het tenminste nog niet gelezen. Dead Man Tell No Tales heet het. De muziek is natuurlijk van uh, Geoff Zanelli. En dat is prachtige muziek natuurlijk. Het is wel vrij harde muziek. En symfonisch en er Epische muziek, dat weten we uit de Pirates. Het verhaal Captain Jack Sparrow wordt achterna gezeten door een oude vijand, Captain Salazar. Die samen met zijn bemanning van spookpiraten is ontsnapt uit de Bermuda-driehoek. En vastbesloten is om elke piraat op zee te doden. Nou, dat verhaaltje, dat kennen we zo langs mijn wel. Maar de muziek is weer wonderschoon en daar gaan we wat uit draaien. Eens even kijken waar ik dat zo gauw kan vinden. Ja, hier heb ik hem. Dit is een aardige... Beyond My Beloved Horizon, die kennen we. zijn wel Disney films daar weet ik wel dus met de muziek is het wel goed geregeld. Uh, mooie soundtrack. Dit is nummertje Dead Man Tell No Tales. Ik heb overigens dat de film wel in Nederland uitgekomen is. Ook 24 mei. Dus zal wel ergens draaien. Uh, die Geoff Zanelli is eigenlijk de eerste keer dat hij een soundtrack voor de Pirates schrijft. Hans Zimmer deed het daarvoor. Maar uh, Geoff Zanelli is een assistent van Hans Zimmer, Dus die heeft ook wel uh, ervaring met deze soort uh, films. Ik zie ook dat uh, Kira Knightley weer terugkeert in deze film. Uh, eens even kijken wat ik nog meer kan melden. Oh ja, dat is wel interessant wat de film gekost heeft. De film heeft gekost... 230 miljoen. En heeft opgebracht, dat is ook wel grappig, een bruto winst. Uh, in het openingsweekend wereldwijd 271 miljoen. Waardoor het de 27ste uh, plek inneemt van de beste film op dat moment. 271 miljoen in een weekend. Nou, ga er maar naar staan. Maar desalniettemin best een mooie film natuurlijk: een Disney-film. Is even kijken. Doen we doen er nog één. Ja, we doen er nog één. We doen de uh, Devil's Triangle. Net over Hans Zimmer, die altijd de muziek schreef van de Pirates. Maar uh, die Hans Zimmer heeft wel de muziek geschreven van een film, The Lone Ranger. Een film die woensdagavond, 14 juni, op televisie komt. Het gaat over uh, ja, een, een of andere cowboys die geholpen wordt door de Indiaan. De Lone Ranger, bekende uh, ja, ik dacht strips, uh, figuren uit uh, de Verenigde Staten. Waardeloze film, maar een mooi soundtrack. En onder andere dit nummer is een vrij nummer: Absurdity, Hans Zimmer. Ja, een bijzondere melodie van Hans Zimmer uit The Lone Ranger. Maar we hadden nog een nieuwe film op de rol staan. En die moeten we natuurlijk wel behandelen, want dat is de film Wonder Woman. Een film, het verhaal, eens even kijken waar het over gaat. Een Amerikaanse superheldenfilm. Moet nog uitkomen in Nederland. Ik zie dat die uitkomt 15 juni in Nederland. Wonder Woman is al veel over geschreven. Muziek van Rupert Gregson Williams. En eens even kijken wat hij gekost heeft: 120 miljoen gekost. Is ook uitgekomen in Shanghai op 14 mei 2017. Openingsweekend heeft hij 223 miljoen gescoord. Bruto winst. En daarmee 41ste plaats op beste film op dat moment. Ja, dat gaat het natuurlijk over de muziek. En die muziek is, ik zei het reeds, van Rupert Gregson Williams. En daar gaan we wat uit draaien. Wonder Woman. Oh, ik zie dat ik nog heel weinig tijd heb. Ik draai nog één nummer uit die soundtrack. Daar kom ik er de volgende keer wel op terug, want dat draait je ook net in de bioscoop. To Be Human, dat is een nummer dat is gecomponeerd door uh, uh, Florence Wells van Florence and the Machine. En het wordt gezongen door Sia. En het heet To Be Human. En het uh, Featuring Labyrinth. the skies that big, set it high. I felt you walk right through me. You're the thing that I invoke. My old persistent ghost sent to make me crazy. And all. Ja, die heeft al heel wat uh, soundtracks, een slotlied uh, gezongen. Uh, volgende keer meer van Wonder Woman, aanstaande donderdag in het theater. Dus ga ervan genieten. Uh, ja, een, een, een vrouw in de hoofdrol van een actiefilm. Wie weet uh, wordt dat wel heel spannend. Uh, ik zie dat het alweer tegen de klok van 11 uur loopt. Dus we hebben het alweer gehad voor vandaag. Dus dat betekent dat we deze erop moeten gooien. Ik heb geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko B. En we draaien filmmuziek. Eerste uur popachtige muziek. Tweede uur wat Z Zelfs veel klassiek moet ik zeggen. En een aantal uh, grote nieuwe films. Pirates in the Caribbean een nieuwe film. En Wonder Woman een nieuwe film. En daarnaast nog een paar oudjes. Ik zou zeggen maak er een hele mooie week van. Geniet van het mooie weer wat eraan zit te komen. Misschien heb je nog wel tijd om een filmpje te pakken. In de bioscoop of gewoon thuis op de bank. voor zo direct als je gaat slapen. Sleep wel mooie dromen en morgen gezond weer op. Ik zou zeggen, tot volgende week, tijd,zelfde tijd, zelde zender ZFM. See you next week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.